er was dus het vermoeden dat het geld niet gedekt was. En later bleek dat er een lening was uitgeschreven van Bitfinex aan tekenen of aan de zon of zoiets. En uh, toen hebben ze gezegd 1 miljard op te gaan halen. Dat was rond, uh, oh, is dat nu een maand geleden of anderhalve maand geleden? Ik weet niet of je dat nog weet. Met een munt en die heette Leo. weet dan kon je alleen met die taters voor je Leo's kopen. Weet iemand dat dit nog kennen <laughs> nee, nee, nee. Uh, ik heb er al heel veel stablecoins voorbij zien komen de laatste week. Uh, ja, eeuw, ja, die zat er ook al bij, maar ik heb allemaal, ja, ik denk van nou, we krijgen een, in, een inflatie aan uh, stablecoins. Nou ja, ja, goed. Maar uh, dat die uh, miljard is dus vlak voor de echte stijging, is die miljard nieuwe, nieuw geld erin gekomen. Snap je dus stel dat uh, die, dat geld wat, er, wat ze missen, dat het eigenlijk geen dollars, maar bitcoins zijn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 Volgens dat mij... betekent eigenlijk dat je al het ja. moet gaan inkopen. Hè? Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dus ook echt zo. Dit is echt een bodemprijs. Die hebben we in drie, vier jaar tijd niet gezien. Want iedereen heeft lopen feesten. Van die koerstijging. Niemand heeft het echt. Uh... En nou gaat de bitcoin nog een keer omhoog. En nou beukt het overal naar beneden. En de e-gulder valt relatief mee. Want die heeft die beuk in oktober al gehad. Toen we in werden van, uh, van Bittrex.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 Nou ja goed, en dat doen we nu vijf, dus uh, ik was een wat op de Oké. Okay. Ja, ja, inmiddels goed. zit ik in het ja? bestuur, maar ja, nou, het is leuk. We gaan een nieuwe website lanceren en komen er een hoop, als je dus vriend bent van de e-builder, dan komt er een hoop leuke dingen aan, zeg ik dan maar. Dus, Oké. Okay. wordt allemaal zien. En dan, uh, ja. Ja. Hm, dat misschien ook niet leuk. Dat, uh, want dat zie je nu ook bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij Bitcoin Cash kan je dat doen.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 En, en uh, ja, goed. Uh, ja, gratis, gratis. Dan ben, je eigenlijk, dan ben jij de verkoopwaarde. <laughs> ja. Over de Facebook-coin is trouwens ook nog een leuke brief in circulatie. Ik weet niet of je die hebt gelezen. Goh, zeg maar, nou, een... we, we zeggen niet toch. Dus, uh, we moeten onmiddellijk ophouden niet. van de congres, toch? Hm. Ja, en er was een congreslid, ik weet de naam er niet van, maar die hebben, hebben ze aangegeven dat ze een bedreiging gaan vormen voor. voor uh, ...de Verenigde Staten en dat ze dat toch wel willen, willen bekomen... ...en dat ze daarom maar verzoeken om er niet aan te beginnen. Dus ja, mij is die Maxine Waters van de Financial Service Committee of zoiets. Ja, ja. Dat ja, zo, zou heel goed kunnen Ik, ik, ik durf er nou echt niet te zeggen. Maar eh, ik las het berichtje. Ik denk nou, op zich wel grappig. Hè, dat ze dus ja, en over... dat wat daar ook grappiger bij is... ...dat vandaag tegelijkertijd Trump zei... ...we gaan meedoen aan het dollar uh, currency manipulation game...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 ...om lanceren. Oké. Maar dat was op 18.com, hè. Dus, uh... Maar er zijn ja. nog meer goudgedekte crypto's, toch? Ik er zijn goudgedekte crypto's, gezien, crypto's, ja. Het probleem nee. is alleen altijd... ...ja, hoe weet je dat die echt gedekt zijn? Dat is het ene. En hoeveel coins zijn er? Nou, daar kan je wel nagaan als, je, als het publieke blockchain is. Ja, hoe, hoeveel Absoluut. coins zijn er en hoeveel goud is er? En, Ik weet en, dat bijvoorbeeld in de, in de Ripple. Dribbel... Heeft een goudhandelaar bij zich aangesloten die dus gecertificeerde goud kan leveren. En ook uh, allerlei eigen, hè, die gewoon, uh, door de rippelkeuring is gekomen. Om het maar zo te zeggen. En daar kun je dus digitaal schuld op goud, of uh, vordering op goud, moet ik eigenlijk zeggen, kopen. En dan zou je in theorie volgens mij iets in Hongkong, en dan kun je in Hongkong, dat omwisselen naar, bij hun voor echt goud. Okay. Uh, heb, je ja. heb je goud in Hongkong, <laughs> heb je wel een probleem, denk ik. Oh, je stapt niet zo het goud op een vliegtuig. Tenminste, een klein beetje wel, maar... klein beetje was... wel. Volgens mij is het tot halve kilo is toegestaan. Okay. Uh, ik denk die 10.000 euro grenst, toch? Of zo. Nee, maar bij goud is het anders. Ja? Ja, goud heeft een aparte ding. Dat uh, viel mij zeker op. En die, uh, maar dat durf ik ook weer niet te garanderen. Maar goud heeft... Uh,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 Dus, Hoe doe je, in uh, real life zie je de dekking dan? Nou, een, een, een munt koud die voor, 100, voor 1500 of over, 1300 over de toonbank gaat, is dus, zit maar voor 150 euro. Op die manier niet helemaal uh, flexionale reserve natuurlijk, maar zo zou zo kun je ja nee, nee. nee, er zit gewoon voor, voor, 1500, voor 1420 dollar een in. Maar de, de, ze hebben er een waarde op gedrukt van 150 euro. En dat is ofwel ja, niemand is. zal dat ooit voor 150 euro verkopen. Maar als de wet op taalmiddel is in Oostenrijk... dan lijkt mij dat je ermee door Europa moet kunnen reizen. Uh, en zeggen van ja, maar dat is gewoon... Uh, dan kan je even kijken. Dan zitten er, uh, als je twintig van die muntjes neemt... dan heb je um, 3000 euro. Uh, op, wat er op gedrukt staat...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 Uh, ja, ja maar, maar je kan ze ook nergens kopen voor 150 euro. <laughs> ja, hoezo? niet? zij geven ze toch uit. Nu geef ik maar voor 150. Ja, de, de, die, die, die, wie nu veel mogelijk is, die drukken die, druk die munten en die zetten er 150 op, maar ze verkopen ze zelf ook niet voor 150. Nee, maar het is weer een betaalmiddel voor 150. Dus dat is dan, dus eigenlijk. Is ja, dat betekent daard. dat elke winkelier moet, moet hem accepteren. In Oostenrijk, tenminste. Als jij er bij dan dat je zegt: doen wij dit waar voor 150. En je geeft zo'n munten, moeten ze dat accepteren. Nou, dat zouden ze ja. natuurlijk graag doen, want je, dat ding is veel meer, meer waard. Dat is het een beetje uh, irrelevant. Behalve dat het wel handig is als je, als je aardig wat waarde wilt transporteren. Nou, ja, en ook dat is weer relatief. Want.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 Niemand betaalt de echte prijs van een ticket bij de Echte Ticket. Ja, maar maar, ik wist dat helemaal niet helemaal, dat je korting zou krijgen wie de overtuigd. Ja, ik kan dat ja. ticket tickets erbij in kruis wat dan altijd aankopen hm. voor uh, een lager prijsje, maar dat is gewoon een lok. Uh, Als je bij de kast en de rij gaat staan, betaal je inderdaad uh, veel meer. En je zo, dan, bij. Dan, uh, dan heb je drie tickets en dan heb je nog een vierde in, uh, in het gezin ofzo, of zo, noem maar op. Dus dan, die, die gaat dan mee, want die wil er ook bij, of, of je neemt de vriend mee, of zo. Ik moet dan een ticket uh, bij de kassa kopen voor meer. sta je alsnog dus in die rij? Ja, sta je. Uh, uh, uh. Nee, maar goed, ga verder, Josje. Uh. Ja, en die kun je dan uh, kun je die tickets die je dan over hebt, kun je bijvoorbeeld nog op marktplaats zetten. Kun je nog op de, uh, Kun je nog opgelicht worden, heb je nog een extra ervaring. <laughs> en zo uh, <laughs> ja, je ook weer. Uh, maar is het, dat is toch met, met, met kaartjes, met, met, met. Ik bedoel Peter, dat is toch zo? Je gaat me nou niet vertellen dat jij niet weet dat je wie de Albert Heijn koffie krijgt op de Efteling. Nee, dat wist ik niet <laughs> Ja, Ik ga Maar ik uh, kom nog, nog bij de Efteling, nog bij de Albert Heijn vaak. Uh, de, dus uh, misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar ik heb wel eens oh, gehoord, nee. iemand die uh, was ook over de Efteling. En toen, uh, toen zei de uh,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 Ja. Wanneer, wanneer beginnen de mensen te praten over bitcoin? Is dat als, het, als de Lightning-netwerk uitkomt, of B als de prijs omhoog gaat... ...of C als de prijs naar beneden gaat? Ja, allebei, die laatste twee, hè? Ja. Voornamelijk als die naar beneden gaat, dat mensen het ja, ja. hebben. Ja, maar ook ja, in ja, tegenwoordig toe. ook omhoog wel, hoor. We met de de als er een enorm door... beweging aan zijn, dan komt het in het nieuws. Kijk, bitcoin ging van de 3000 naar de 13, naar de 9...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 Niet ja, ja. Van, uh, we, we willen iets. Ja, uh, yeah, we willen een appeltje voor oh. de dorst veiligstellen. Nee, uh, ik, wil een, ik wil het verkopen om een dikke auto te kopen. Nou, ja, maar als je kijkt bijvoorbeeld wat deze week dan in, in de Bitcoin Cash community weer uh, gelanceerd is, hebben we een mogelijkheid om op uh, Twitch uh, tips te geven aan uh, streamers.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 Ja, maar daar zit daar zit ook weer de sensorpolitie op. Uh -uh. Ik denk dat, maar je hebt wel weer die tube en zo, hè? Maar dat zit ook alweer. Ja, maar dat, maar dat dan is dan je, die, je wel over. Is niet echt, Die, die centraal allemaal uh, nog. Dus ja, uh, yeah. je moet iets hebben zoals uh, dat IFS-filesysteem dan met een crypto motivatie erachter.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 Voor uh, cryptocurrencies. Want nou. Uh, of er komt weer zo'n nieuwe maatregel van de overheid. Die zegt van. Uh, ja het anti witwasmaatregelen Wit maatregelen. Wat gaan we doen. We gaan ook uh, ongebruikelijke klanten weren. Dus klanten waar een luchtje aan zit. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, een klant. Die, uh, die wel eens in twee verschillende landen komt. Of, zo. of uh, die uh, een tijdje uit Nederland weg is. Uh, en nog wel een Nederlandse bankrekening heeft. Uh, waar het Gekoppeld aan het adres van zijn ouders. Of zo. Noem maar op.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 Ik denk dat dat nog een beetje door moet dringen hier, dringen hier en daar. Maar dat is natuurlijk de hele kracht ervan. Dus je moet een Uber hebben die gedistribueerd is. Je moet een Airbnb hebben die gedistribueerd is. Zodat ze niet kunnen aankomen. Het, uh, uh, ja, we sommeren jullie dit en we verbieden jullie dat. En, uh, ja, want het, er is gewoon niemand om aan te schrijven. Precies, ja. Ja, ja maar ja. Je schrijven je, zeg ik dan netjes. Ik bedoel eigenlijk aan en te, en te en vallen. Want dat zit er altijd achter. Een aan brand, te vallen. Maar nee, een brandweer. Uber brandweer. <laughs> ja.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 Het is toch te gek geworden eigenlijk. Dan ben je dus ondernemer in Nederland en dan komt er iemand in je winkel en die zegt, oh dat is een leuk horloge, doe mij die maar. Ja dat is dan 3.050 euro. Ah, ik heb alleen uh, briefjes van 20. Nee, sorry, <laughs> dat kan niet. Dat klopt natuurlijk ook, want 3.050 euro kun je niet in briefjes van 20 afrekenen. <laughs> <laughs> ja, ah, nog... Je kan, dan kan er wel 50 is doen, ja. In, in, alsnog is de wettelijk, wettelijk betaald En dan moet die man moet dus ook verplicht wisselgeld teruggeven. Dat is ook een wet. Het is gewoon zo. Als je dan 3060 betaalt, dan voor je daar 10 euro wisselgeld op te krijgen. Ja, dat zal die nog wel hebben, toch? En anders heeft die het allemaal in uh, 20 nee, cent, nee. cent stukjes. Ja, dat is de wet. Dus, het is toch correct voor dat. Je, dan begin je een horlogewinkel in Nederland en dan zegt de Nederlandse wet of Nederlands kabinet. Ja, wacht even, we gaan nu als je alle. alle, alle, alle ...verkopen boven de 3000 euro contant. worden verboden. Nou, daar gaat je aan wel. Nou, heeft hij extra reden om het allemaal onder de toonbank te doen, hè? Ja, precies. Hoef je er ook geen BTW over te betalen? <coughs> ja, ja, dat, dat, dat, is uh, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want dan krijg je een of andere ambtenaar. die komt langs van de Fiat. en die gaat dat proberen. En als ze dan uh, zegt, well, oké, okay, dan kunnen we wel regelen. Het dan. Maar het is wel zo dat. naarmate die regels allemaal draconischer. en malotiger en, en absurder worden. dat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 Het uh, staat zo lullig. Als er, als er één wet niet nageleverd, wordt, waarom de andere dan wel? Ja. In Nederland, Peter? In Nederland? Ja, de, ik denk dat het geval is met... In Amerika in ieder geval met marijuana. Dat was natuurlijk altijd verboden, maar het werd zo breed uh, gebruikt... Dat ze daar nou maar zeggen, nee, laten we dat dan maar legaal maken. Het is nog niet helemaal legaal, maar zit zitten wel eind op weg. Omdat het anders zo stom staat. Uh, ja, ze komen zo, zo ongeloofwaardig over. Ja, in Nederland heb je ook wel wat gedoogd dingen, denk ik uiteindelijk uh, belasting heeft. die die wiet is allemaal twee keer zo duur. Ja, nee, dat, uh, dat zit er misschien ook wel achter, maar ja, aan, aan iets verb het verbieden kunnen ze natuurlijk ook goed verdienen. De CIA en zo, die drijven natuurlijk allemaal op op het drugsgeld van uh, de, ja van de hoge prijs omdat het verboden is.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 Helemaal uh, uh, in elkaar getimmerd. En uh, ja, in die, die het ziekenhuis opgenomen. En een brain hemorrhage. En uh, ja, uh, Huffington Post schrijft daar gewoon over. Nou, uh, ultra-rechts wilde, wilde geweld, nou hier hebben ze het. Hè. Terwijl uh, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat als iemand een... Uh, uh, uh, zo Jesse Smollett die, die, die met de stropels de nek de politie ontvangt. Die de hele zaak zelf verzonnen heeft. Dat is de hele media een rep en roer over de, over de vreselijke hete crime die er wel niet bezig is. En hier zegt Huffington Post gewoon van uh, nou hij vroeg erom. En ja dat, en dat, dat, dat zie je, daar zie je wel degelijk, degelijk een partijdigheid in. Je ziet op bepaalde kant beboet worden en, en eraf gegooid en andere kant niet.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 Oké, Het gaat een lange dag en ik, uh, ja, ik heb even genoeg. Oké, okay. dus dankjewel, bedankt. Josje, dat je er was. Ik heb genoeg opgenomen vandaag. <laughs> ja, ja, dankjewel. Hè. Ja, bedankt weer, bedankt. Volgende Aadoe. keer weer. Oké, doe. Ja, Naar ja. schatting wordt er uh, in Nederland naar schatting 16 miljoen euro wit gewassen. Dat is natuurlijk lastig omdat het niet officieel is wat er uh, wit gewassen wordt. En uh, er staat. Uh,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 Ja, we ja, moeten het paar... dus meer in je hand hebben. Stel, je, hebt, je, je zit op de fiets met alleen een trainingsbroek, op En uh, ja, trainingsbroek zonder zakken. En een t-shirtje aan en je hebt ja, je telefoon bij je, je, sleutels en zo. En die heb je in je ene hand. Dan en word je al snel Snelbinders doen dan. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, en ook als je je hand in je zak hebt en je drukt gewoon een volgende nummer of zo.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 Argent die hier met 50 kilometer op een fiets voorbij komt scheuren, daar, daar, daar gaat dat nog uh, gewonden bij vallen, denk ik. Een van de oud die kijkt naar links en die ziet al een oud kijkt naar links en die ziet al een fiets in de verte. Nou ja, nog een eind weg. <lacht> Boink. Dus ja, uh, yeah, dat is. Uh...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 ...een of andere graai, regeling in... ...en dan gaan ze de mensen interviewen... ...en alle mensen hebben zo'n begrip. Ze, be ze hebben een heleboel mensen gevraagd... ...en ze zijn allemaal... allemaal ze, ...ja, ze begrijpen het best wel hoor. Ja, ze vindt het natuurlijk wel vreemd, maar, ...maar ze begrijpen best wel dat het nodig is. En dat is een beetje consensus te bouwen... Hè? Wat, ...wat die uh, Noam Chomsky ook noemen... de manufacturing of consent. Dus uh, ze gaan... Uh, ...ja, je gaat uh, het bouwen van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 want uh, er werd laatst ook nog iemand die had zo'n, die had een bepaald energielabel, maar je kan gewoon inzien wat er allemaal dan, wat de regeltjes zijn. Zeg, oh, als ik mijn boiler eruit knal, dan ben ik energielabel A. <laughs> dus van dan, uh, dat, ja. Uh, yeah.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 Uh, zat de app op de fiets? Ja, de verzekeraar die kan uh, in inzage krijgen in jouw in inzage, in jouw telefoongegevens. Om dan te kunnen zeggen: van, nou ja, goed, je hebt niet aan onze regels gehouden. Of, uh, ja, dat kan ook, ja. Mm. Dat, dat, dat plaatst je dan nou vrij, zeg maar, als je het niet hebt gedaan. Sturen, ja, ja.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 Albert Heijn kan zijn gangpaden ook niet volzetten met flitspalen. Dat als jij te hard met je karretje er doorheen rijdt, dat je dan een boete krijgt. Omdat je dan naar de Jumbo gaat. Dus, ja. uh, maar ze zijn er ook bij gebaat dat het niet een enorme chaos wordt. Dus ze moeten wel enigszins zijn regels houden. Maar het zijn hele relaxte regels. Uh. Ja. ja. En zo'n naar de zou ook misschien hele in flitspalen overal wegrestaurants neerzetten, natuurlijk. Hè?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 Gaat dan uh, alle klanten per pikken. Maar dat kan je nu niet hebben, omdat de overheid bepaalt dat er, oh, die, die verliest een aantal licenties. die ver, ja. Uh, ja, verkoopt een aantal licenties. Dus dan krijg je een hele kunstmatige krappe uh, markt. Ja. ja, maar we hebben ook nog uh, verre met taal van uh, de Nederlandse bank, uh, namelijk de president van de Nederlandse bank, en dat is uh, Klaas Knot.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 Wat is de, nou eigenlijk heeft de Nederlandse bank ook eigenlijk helemaal geen functie meer eigenlijk. Het is, toch, het is toch eigenlijk allemaal ECB? Maar wat zijn ja. die eigenlijk? Een soort lokaal uh, filiaal van de ECB. Uh. Ja, maar ja, wat dat dus, betreft, moeten ze ook af en toe van dat commentaar geven. Ze zijn een beetje commentators aan de zijlijn. Dus uh, ja, hij, zei, hij is niet de eerste keer dat hij zich uitspreekt tegen maatregelen die je eigen woning zitten stimuleren. Zo spreekt hij zich regelmatig uit tegen die hypotheekrente aftrekken en de heet zogeheten loan to value limit. Dus de hoeveelheid. uit.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 En eh, daarmee houden ze eigenlijk huizen duur voor mensen die ze nog een huis zouden willen kopen. Ja, ja en dan het, het raar is dan elke keer als er crisis is gaan ze weer kijken naar uh, ja, hoe de Roos Roosevelt dat ook alweer, want dat, die had het toch wel zo ja. geniaal opgelost. Ja, die begon een uh, oorlog op een gegeven moment. Uh, uh. Ja, dat is toch dat zie je ook. dat protectionisme was natuurlijk ook heel erg in de jaren 30 dus Een aantal...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 In Duitsland was er destijds ook een enorme aanval op komieken. Je kon eigenlijk niks meer zeggen omdat het uh, allemaal te gevoelig was. En dat, dat zie je nou... Veel van die komieken waren toch ook nog eens Joods? Uh, ja, dat, dat zal ook meegespeeld hebben. Uh -huh. Maar je, je ziet Want dat du nu... Duitsers over... hebben geen humor, hè? Ik bedoel, Duitsers <laughs> ja. hebben geen humor. Dus mo dan moeten ze het over ja. de Jooden hebben, natuurlijk. Hè? Ja. kunnen ze geen grappen maken. <laughs> Onze grapmaker Johan. <laughs> maar...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 Hij gaat proberen tarieven op te leggen. En dan wordt hij gelijk teruggefloten. Omdat, ja, omdat het enorm schade berokkent. En hij wil graag een, een hoge aandelenmarkt hebben. Dat gaat niet lukken als je zo als een olifant in de porseleinkast rondgaat. En dan, dan gaat hij maar weer ergens anders zijn pijl oprichten. En dan maar weer ergens anders. En nou wil hij dan de munt gaan devalueren. En ja, er komt gewoon geen einde aan. Eigenlijk staat hij overal... Overal uh, klem. <laughs> dus dat is wel interessant. Uh, en dat, ik denk dat het met een oorlog ook. Kijk, die, die oorlogen zijn allemaal met die ach, landjes geweest. Hè, maar nooit met serieuze landen. En, en Iran was eigenlijk zo'n land. Nou, dat is wel, begint wel serieus te worden. Dat is niet zo, iets wat ze onder de voet lopen, zoals Libië. Dus ik ben benieuwd of, ze, of dat doorgaat, die oorlogen. Nou, maar kijk, je, je zegt net al. Hè? Kijk, iemand de die, die, die, die streumt, die loopt dan vanaf te roepen en te schreeuwen. Wordt steeds weer teruggevloten.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 En is dat het op, op een gegeven moment is, Bolton halen. en Pompeii, you, you're fired. Dat het ook zo weer zo'n verhaal wordt. Ja, want is, want die, geen, die geen... koep in Venezuela is ook al mislukt. He. Dat ik in Venezuela ging, is ook een koep, uh, koep plegen. Ja, dat is ook uh, dead end. Op een gegeven moment zegt hij, uh, jongens, jullie zijn een failure, weg ermee. En ja, hij moet het zich wel kunnen voorloven ook. Ja, maar goed, kijk, in, in Noord-Korea valt toch verder geen fuck te halen. Dat is een leuke goedkope sluifervorm van Foxconn-fabrieken misschien. Maar ja... Uh, yeah. Nee, maar, maar er is nee, toch geen olie, de... olie daar? Hè? Nee, nee, nee dit, ja. niet dat ik weet, nee. Maar ze uh, ja, willen uranium, geloof ik. Ja, uh. Nee, ja. dat valt er niks te halen. Maar dat, ja, ik denk in Libië, ja, er is misschien wat olie te halen. Ik weet niet wie wat. Uh... Ja, gedacht je wilt nog een gouden moment, Ja, dat is waar. Ja, ja. ja ik, uh, ik, uh, ik weet het niet. Uh, is natuurlijk... Ik denk niet dat ze per se iets nodig hebben om wat te halen, om een oorlog te. De oorlog is vooral nodig om de eigen onderdanen geld uit de zak te kloppen. Eerst een vijandbeeld opbouwen. En dan kan je zeggen, ja, die moeten we wat aan doen. Boka haram. Bring back our girls. En dan, nou, dan ga je daar je leger op afsturen. En alles voorop maken. En weer wederopbouwen, Maar allemaal op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler. Uh -uh. En voor een gedeelte over de, over de wereldbelastingbetaler. Via de dollarreservemunt. En ja...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 Ja, Oli is er een onderdeel van. Maar... Ja. ja. We hebben nog uh, Tim en Frans, hè? Die is er niet geworden. <laughs> nee. Uh, uh, ik denk dat iedereen... Uh, nou iedereen dus Veel mensen zullen het hier op, op gegokt uh, hebben. Want men was zo zeker ervan. Uh, de, in de wandelgangen gonst. Uh, Timmerman, Timmerman. Hmm. En uiteindelijk uh, kwam het er niet van. <laughs> dat dus is Timmerman. geworden? Uiteindelijk vrouwen, kwam het er niet uh, uh, van. <laughs> de ene komen Ja, het is een vrouw geworden inderdaad.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 Maar Timmermans ook een beetje zo'n oude knakker. P van de A. hele partij al weggevaagd. Maar um, ja, het is, uh, er kwam veel verzet uit Centraal-Europa, staat hier. En uh, het is niet gelukt om, hen de, om de voorzitter van de Europese Commissie te machtigen. En het is geworden Ursula von Leyen. Ja. Maar Dat is voor de een... uh, United States of Europe, is, hè? Ja, dat zijn ze allemaal toch? Ja, dat ja, zijn uh, behoorlijk. Ja. Ja, maar is, De volgende topbanen zijn verdeeld. Uh, dus die Ursula van Lui, die is voorzitter van de Europese Commissie. Dan voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. België kent Die de ECB. Christine Lagarde, dus de IMF, die gaat naar de ECB-voorzitter toe. Uh, nou, dat is ook een ontzettende geldpers uh, dav Zo. So, dus die, uh, die uh, neemt het van Draghi over dan, maar die zal ook de, de royaal zijn met geld te delen. En dan de buitenlandschef Jozef Borrell van Spanje.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 Ja, maar, ja, maar het hij heeft niet uit of het toevallig Nederlander is of niet. Hij is een ervaren bestuurder en dan is weer het mondkapje oh, bij Pauw aan. Hè? Ja. Ja. Die wil je vooral niet hebben, ervaren bestuurders. Nee. Nou, ja, goed, ja. nou ja, dat dus, uh, yeah. in short, Europe's two most popular parliamentarians are one a socialist and two a person who wants to end the EU. Dat <laughs> is, is al uh, grappig. Uh. Het is natuurlijk ook een heel anti-euro-sceptisch kamp. Ja. Maar dit ging dan tussen een socialist en een groene. Oké. Okay. Maar van het anti-EU-kamp anti eh, komt er geen enkel mannetje in het besturen? Nee, er staat hier Jan Zar Zaradil, een Tsjechische kandidaat van de euro partij, kwam tweede binnen. Maar okay. door Sassou's victory assured that no candidates from Eastern Europe, a hotbed of populist and Euroceptics, will hold any of the bloc's top jobs. Dus door die socialist daar te plaatsen, die heeft er gewoon voor gezorgd dat geen enkele Eurocepticus één of andere een baantje kreeg in de Europese. Ja, ah, dit nou, is dat ook weer dat is erg, erg democratisch daar, hè? Ja. ja, dit richt zichzelf ook weer te gronden. Want op een gegeven moment voelen die zich. die, die gaan natuurlijk de macht helemaal misbruiken. En dan krijg je nog meer populisme.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 Ja, goed, nee, Dan gaan we even naar uh, de Tweede Wereldoorlog. Want uh, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ze hadden er lang op moeten wachten, maar. Uh, wat zou ze inmiddels al zijn, die, die overlevenden van de Holocaust? 90 of zo? Ja, dus dat is ook wel te vragen. Misschien Het ja, is een familie van de. Het, het over familie van de. De nabestaanden? ja. Ja, die krijgen eindelijk uh, schadevergoeding van de NS. Ja. ja tot je tot wacht gewoon tot iedereen bijeen dood is of vergeten is. Hoezo? Uh.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 Ze wachten ja, als... gewoon tot iedereen uh, kinderloos dood is dan hoeven ze daar niks meer uh, aan te betalen. Zoveel mogelijk mensen. Dat scheelt natuurlijk weer in de kosten. Ja, ja het is dan al, al dat vreemd er wordt gezegd. Ja, de, de Deutsche Bahn, die hebben daar 445 tot 506 miljoen US dollar aan verdiend in huidig in de dagelijkse de hedendaagse dollars. Um, ja, Kijk, ik vind het een beetje raar. Opeens is dat weer helemaal de motor geworden. Reparations. Natuurlijk zijn ze in Amerika ook mee bezig met.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 register aangelegd van uh, descendants of slavery of zo, uh, ja. en dat is dan een database. Blanke, de blanke, blanke slaven daar ook voor Die heb je mm -hmm. ook nog voor, natuurlijk, hè? Ja. Zouden wij uh, herstelbetalingen nou, kunnen? Dan. Nee, zouden wij herstelbetalingen kunnen eisen bij uh, Noord-Afrika? <laughs> ja, ja, denk ik wel. En uh, iedereen is het rijk, waarschijnlijk ook nogal, denk ik. Ja, dat was bijna iedereen vraag, ja. Mm. Dus, uh, ja, goed, nou ja, dan gaan we even naar uh, Google en Facebook, want die hebben weer uh, geprofiteerd van uh, de GDPR. Eerst even uitleggen wat dat is, GDPR. Ja, dat is die uh, <coughs> uh, uh, privacy toestand die de EU heeft uh, aangenomen. Okay. En uh, ja, dat, zijn, dat is een wet een uh, tijdje geleden die aangeeft. Uh, uh, ik kan het hele artikel trouwens niet vinden, maar waar staat dat nou? Uh, ja, ik krijg een link naar Facebook. <laughs> ja, een link naar Facebook ook. Oh, hier staat hij dan. Dennis, ja, hier. Het is zo'n General Data Protection Record. <laughs> nee, het is geen protection-record-site. Maar het, het, die GDPR, dat is elke site die, je, die data heeft van users, moet die heel goed beveiligen en moet ook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 Als een nerd luistert, uh, ik zou zeggen, maken. <laughs> ja, maar uh, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van de uitzending. Dus so, ik wil in ieder geval de uh, deelnemers danken voor deelnemen en luisteraars danken voor het uh, luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ja, ik wens iedereen een vooral heel erg vrije week toe. Ja,